Vandaag raak je plaatjes zouden doen dat Albert Jan deze helemaal goed gaat. Yeah. Ja, hij zei meteen dat black eyed peach zijn dit. Nou dat komt inderdaad. Te samen met Session Mendes was dat Maskenada. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. En zo zijn we alweer uh, aangekomen. Aan uur drie van soft op zaterdag, Robert-Jan. Uh, ja, die tijd vliegt voorbij. Jongen, jongen, jongen. Kunnen we uur vier en vijf er ook bij krijgen? Dat hebben we wel nodig, hè? Dat, dat moet je met het programma laten. Moet ik hem eens even dringend gaan aanspreken. Hey, dat is een hele strenge. Oh jee. Een rode zeker. Een rode, ja. Goed. Luisteraars, welkom terug bij het derde uur uh, ZFM. Op de zaterdagmiddag live vanaf het Gasthuis. En zoals u van ons gewend bent, hebben we natuurlijk rond de klok van half vijf het dier van de week. En rond de klok van kwart vijf het gedicht van de week. Uh, we gaan zo rond de klok van kwart over vier gaan we weer even terugschakelen naar Joop van Nes, Want die is aanwezig bij uh, ja, de schiettent, kan ik wel zeggen. Want het is inmiddels 6-0 voor SV Zandvoort tegen Top. En uh, het laatste gedeelte van de tweede helft zullen we live verslag daarvan doen. En ik zou zeggen, blijft u luisteren, want wij hebben een heuze, nou zo mag ik het wel noemen, cd-presentatie oh. na het voetballen. Dus ik hou u in spanning en blijf luisteren. Zo is het maar net. En we gaan door met de lekkere muziek op de zaterdagmiddag. Gun niet ervan met z'n allen. Lokale radio CFM Zandvoort. 24 uur per dag bij je op internet www.cfmzandvoort.nl Op de kabel op 104.5 in Zandvoort. 106.9 eten. En vergeet de tv niet als je digitaal ontvangt. Kanaal 40. Kan je CFM TV volgen. See you again. Jan vanes, die heeft weer een Ja, ook de 7-0 is een feit geworden. Eindelijk lukt het dan uh, Maurice Mo, om zijn doelpunt te maken. Hij heeft er heel lang aan gewerkt en hard aan gewerkt. Het lukte niet. Maar nou een schitterend slot, echt vanaf de 16 meter lijn. Strak in de hoek. Sam met 7-0. Wauw. Nou heeft deze René Vroger volgens mij best wel een probleem hoor, want iedere keer als ik zijn muziek hoorde denk ik van bel je schoor. En dan hoor ik hem weer zo uh, vreselijk uh, vals zingen en dergelijke. <laughs> Ook bij deze plaats wel die die best mooi gezongen heeft. Je <laughs> hoorde Youth Cutter Friends, René Vroger en Friends waren dat. Maar ja, ja vind, of, dat is voor de lode Lucky voor volgend jaar dat die, die reclame. <laughs> ja, is echt vreselijk hè, gewoon. Ja. Jop, het slot van uh, de wedstrijd van vandaag. Ja, de klok gaat naar de 45e minuut. Uh, en Zandvoort blijft druk houden, blijft druk geven op het doel van top. En uh, ja, misschien kunnen we nog een jim dat zou wel leuk zijn. Maar dat is voorlopig niet het geval. Uh, wat, wat, wat, ik, ik moet echt de vervangers van Pieter Keur, dat is Sander uh, uh, Hittingen, samen met Jan van der Leeden, een groot compliment maken. Want... Uh, ze durft het gewoon aan met die spitsen en de andere spitsen spelen. Gewoon vier jongens, keihard voorin. Okay. Nou, dat heeft vruchten afgeworven, absoluut. En nu is het dan uh, eindelijk weer een keertje boven de Vettie, die de bal kan krijgen, heel ver naar voren trapt. En uh, daar staat Natsenberg, die kan er nog niet bij komen, probeert het wel. Uh, Timo, Timo Dreuzen, kan ik? Nee, nee, uh, kan niet bij komen. Ook nog even iets vermelden, Sean Keur heeft de laatste kwartier van de wedstrijd gespeeld, daar ben ik heel erg blij mee. Die heeft uh, vanaf, uh, ik meen uit mijn hoofd, uh, begin oktober uh, is hij geblesseerd geweest. Hij heeft er niet kunnen spelen en die is nu weer terug in de wedstrijd. en uh, Gaat hier het einde van de wedstrijd zijn? Even, ja, schrijft de vraag. Ja. De bal, einde van de wedstrijd. Soms vindt hij gewoon keihard met 7-0. Dat zijn mooie cijfers. Oh, zo, weer. dat dacht ik ook, Joop. Ja. Volgende week uh, uit Amstelveen. Ik zal het nou zeggen voordat ik het ga vragen. Ik heb het even nagekeken. Oké, okay, ja, ik was het inderdaad van plaats, ja. <laughs> ja, uiteraard. Volgende week uit de eh, Amersloven. En het zal ja, waarschijnlijk toch een ander, uit, een ander vaakje zijn. Maar goed, de, als we zo'n standpunt vandaag draaide, gretig, echt, zo gaat het gras op. Dan gaat het volgende week ook goed. Nou, helemaal geweldig. Dankjewel Jan voor je bijdrage van vandaag. Prima. En volgende week en dan uh, spreken we je uiteraard weer. Nee, Oké okay, en dan inderdaad tegen Amstelveen Veen. Ook okay, even lekker flink scoren hè daar. <laughs> Ik heb een nou zin in gewoon. wedstrijd van vandaag, dat was echt een topwedstrijd tegen TLB. 7-0 is het geworden voor S.W.S. Salford. hoorde je deze lekkere muziek. Wat is dat, uh, Albert-Jan? Joyce Cooling, een uh, gitariste. En die heeft toen uh, een Amerikaanse dame en die speelt uh, heerlijke gitaar, zoals je hebt kunnen horen. Wauw. Ja, zeker. Voor een goede inleiding naar, het, uh, ja, naar uh, het volgende onderwerp. En aangeschoven is Rodesh. Rodesh, welkom in de studio. Ja, Dankjewel. En we kwamen elkaar vorige week uh, tegen in de zeestraat en toen overhandigde jij mij met veel trots je CD. Ja, gefeliciteerd, daad. allereerst. Dankjewel. Grandioos. We kennen elkaar al een poosje, dus we mogen je en jij zeggen. Ja, absoluut. Uh, mm -hmm. We hebben toen uh, uh, helemaal in het begin jouw uh, promo CD uh, mogen draaien. Happy. Dat was een Happy New Year? Ja, dat was van een singeltje. Dat was een singeltje. Vorig jaar, ja. En ja. toen gaandeweg hadden we het Volk wel over jaar. dat je bezig was met een ander project. En uh, op een gegeven moment uh, had je een demo gemaakt van een nieuwe cd. En wat ligt die, dat gaf je mij vorige week nou in de zee <laughs> staat. De cd is uit. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Namens heel ZFM. <laughs> Dankjewel van harte. Ja, ben ik heel blij ermee. En hij zat heel mooi ingepakt en ik kwam thuis en ik zei het je al even in het voorgesprek. Het was net een, een cadeautje wat ik uitpakte. Ja. Oh, super. Leuk om te horen. Want uh, nou ook in het, uh, het schrijfgedeelte van, uh, van uh, de CD uh, staan een heleboel toch, ja ik wil nummers die uit het hart gegrepen zijn. Hè? Ja, klopt. Ja, En. Uh, er zitten ervaringen in verwerkt die van de afgelopen twintig jaar? <laughs> Ongeveer? Klinkt heel heftig. Ja, ja, ja. ja, ik ben op mijn vijfde begonnen met schrijven. Nee. <laughs> ja. nee, het, is, uh, het zijn inderdaad allemaal uh, ja, kleine persoonlijke verhalen. En ik begon uh, rond mijn twintigste met schrijven. Of tenminste eerder al. Maar rond mijn twintigste ook uh, met uh, meer melodie erbij. En uh, ja, over dingen die... die die ik ervaarde, of uh, ik begon op een gegeven moment ook aan een uh, grote avontuurlijke reis naar Afrika, of zoek naar mijn Afrikaanse route. Je route, ja, want je vader uh, van was. Mijn vader, uh, die kwam uit Cameroen. Yeah. En, en ik wist dat ik toch wel heel veel dingen zou meemaken op die reis. Want ik ging ja, gewoon voor een jaar weg uh, op avontuur. Dus toen heb ik ook een paar liedjes geschreven zoals Trust, Feel and Follow. was het allereerste. Een soort van ja, voor mezelf een, een lied waar ik altijd aan, op, op terug kon vallen als ik het even moeilijk had. Ja. En, uh, ja, of, een, of als ik dan liefdesverdriet had of uh, ja. bepaalde gebeurtenissen. Echte zoektocht naar mezelf. Dus daar zijn inderdaad een paar uh, nummers uit ontstaan. Ja. Even voor de luisteraars. Wat is je volledige officiële naam? Komt die... <laughs> zeg hem ja, maar. Een echte volledige, ja, je volledige naam. Marie-Catherine Rodès Samelotin. Ja, dat, dat, dat is al een nummer waard. Kan <laughs> jij het nou zeggen? Nee, nee, door nee. Er zit nee. <laughs> een bepaald ritme <laughs> in. Ja, hè? Klopt. Ja, er, ja. er zit een er zit er ritme in. Ja, precies. Ja. Heel mooi. Goed, het boekwerkje wat erbij zit... is voorzien van prachtige foto's. Ja, echt, uh, dankjewel. Hulde aan de fotografen. Ja. Want uh, dat zijn echt... Zijn die op het strand hier gemaakt? Toevallig? Ja, ik heb een paar die op het strand gemaakt zijn. Uh, er zijn ook twee Zandvoortse fotografen erbij. Dus Patricia Ramar, die heeft op de, de voorzijde de, de profielfoto gemaakt. En die op het strand met zo'n ja. rapperend doek. Dat is door uh, een goede vriend van mij, Mark Alexander Nuis, uh, gemaakt. En er is nog eentje in de duinen met Patricia Ramar uh, gemaakt. Ja. En andere foto's uh, zijn... Eigenlijk al een paar jaar oud. Dus <laughs> 15 jaar geleden. Ja. En, uh, en ik vond het heel leuk om die foto's ook weer te gebruiken. Omdat ze nu ook echt tot hun recht komen. En uh, ze ook gemaakt zijn in de periode dat ik dus ook die nummers begon te schrijven. Dus, uh, dus ik vond het heel mooi om dat ook nu in deze CD te zetten en, en te verwerken om, om ja, dat stukje die, af te sluiten En al die, even, even voor de luisteraars al die mooie foto's die voor jou gemaakt zijn want het zijn ja. echt kunstwerkjes op zich die ja. kunnen ze nakijken op welke website? Uh, www.voiceofrodes.com en Rodes schrijf je R-H-O D-E-S ja. <laughs> Ja. www.thevoiceof Nee, niet The Voice. Nee, voice of. ja Ik was toen nog helemaal niet uh, op de hoogte van The Voice. Dus nu denkt iedereen dat ik met The Voice wel meedoen. Maar <laughs> nee, nee, dat is er dus zo ontstaan. Ja. Uh, het is dus voiceofrodes.com ja. uh, Ik betrapte je ook dat je Frans zong. Ja. Op deze cd. Ja, ik heb inderdaad één... Uh, uh, ...nummer waar ik... Uh, ...ja, in ieder geval spreek. Ja, ik, nou goed. Uh, ik spreek wat... Uh, ja. ...ja, want ik ben inderdaad Frans uh, opgegroeid. Hè. Ik, mijn vader ja. was Frans-talig. Ik ben in Parijs geboren. En de eerste zeven jaar... ...heb ik op een Franse school gezeten. dus uh, En ik sprak met mijn moeder Nederlands... ...en met mijn vader Frans. Dus dat is toch... Uh, ...ja, altijd meegaan. Ik, ik moet zeggen... Ik, ik, ...ik spreek nooit meer Frans. Dus als ik dan wel eens een keer... ...een vriendin aan de telefoon heb... in Parijs of zo... Ja. ...dan uh, sta ik zelf eigenlijk te kijken... ...dat ik het nog kan... En, uh, en ik zou wel wat meer in het Frans willen schrijven. Het is zo'n mooie poëtische taal. Ja. Maar Engels gaat me tot nu toe nog makkelijker af dan uh, Frans. Ja, daarom. ik, ik, ik hoor je, Maar ik, ik, ik vind Franse Frans. chansons ook heel mooi, want ik heb dan uh, nog steeds zangles uiteraard. En, uh, ja. en ook uh, Franse Aria's vind ik ook vaak heel erg mooi. Dus ik uh, wie weet ga ik er nog wat meer mee doen. Want ik heb nog tientallen nummers klaar liggen nog. Dus, uh. ja. okay. <laughs> maar de cd is er nu? En ja. nogmaals, luister, eens, ga naar die website, want er staat ook een hele achtergrond in. Uh, over Rodesh, hoe ze tot de nummers is gekomen en de levenservaringsnummers. Het is absoluut de moeite waard om die website te bezoeken. Maar goed, nou de cd is er. Ja. En dan? Ja, en nu? Ja, ja. nu. Slik. Oeps. Ja, <laughs> ja uh, Kijk, ik heb natuurlijk een fulltime praktijk, dus, uh, ja. dus dit is iets wat ik erbij doe. En dan, dan elk uurtje wat ik vrij heb, probeer ik dus echt aan de muziek te besteden. Uh, de cd zelf, de fysieke cd, is nu gewoon bij mij te koop. We zijn nu wel bezig met mijn muziekpartner en ik, die ook het muziekgedeelte gedaan heeft, uh, aan het kijken welke winkels we willen. Dus we willen gewoon wel heel specifiek... Uh, uh, winkels uitkiezen, nou, door heel Nederland in ieder geval in Nijmegen en in Zandvoort Nijmegen omdat mijn muziekpartner in Nijmegen zit ja, uiteraard, en, ik, en ik daar opgegroeid ben ja. uh, en uh, nou goed, het leuke is omdat ik dus nu een cd heb kan ik hem overal mee naartoe nemen ja. Dus uh, ik heb ook nog een vriendin in Parijs die steeds maar roept van kom nou naar Parijs. Ja. Dus, uh, dus nu kan ik gewoon overal waar ik naartoe ga een cd meenemen en, uh, en dat op, op die manier promoten. Verder zitten we op iTunes zijn we te downloaden, op Spotify zijn we te beluisteren. Bestaan staan die sites nog? <laughs> ja die wel, die Dank wel. wel, wel. Ja, okay. <laughs> Amazon.com dus wereldwijd zijn we dus uh, te vinden. En alleen omdat we natuurlijk zelf uh, hè, dus natuurlijk een, een eigen uitgebrachte cd, dan uh, kost de promotie natuurlijk meer tijd, uh, ja. meer geld. Um, in plaats van dat je het via een platenmaatschappij laat doen. Dus daardoor gaat het natuurlijk wat langzamer. Maar ik ben echt blij met elke stap die ik zet, elke cd die, die ik koop. Die straalt het ook uit, en, moet ik zeggen uh, hoor. Ja, dat is gewoon ja. super. En, uh, en er komen ook een paar optredens aan. En uh, nou, dat hoop ik langzaam aan wat meer uit te breiden. En op de radio? Ja, buiten dan uh, bij ons? Ja uh, Ja, de landelijke uh, omroepen bijvoorbeeld Precies, en, uh, precies, ja ik, uh, ik weet niet of ze het commercieel genoeg vinden, deze muziek uh, Maar ik vind dat het absoluut op uh, Arrow Jazz en uh, ja. dat soort zenders ja. uh, gedraaid kan worden dus, uh, dus die wil ik zeker Laat, laat haar... ze mij maar bellen, ik onderschrijf dit compleet Ja, super, <laughs> ja Dus en mijn, mijn, mijn droom is ooit uh, op Nazi Jazz te zingen Ja als dat lukt over een paar jaar. Dat zou ik echt helemaal gaaf vinden. Nou, je kan... Maar goed. Dan moet ik nog wel heel veel. Uh... Nou, goed. Je, je, je zou die cd kunnen toesturen naar dat, naar, dat, naar dat bureau wat het dan organiseert. Een cd mee ja. sturen. En uh, feedback vragen. Ja. Van uh, is er een mogelijkheid om tot. Maar goed. Dat... Ja. Ik denk dat Northe Jesse ook. Weet je. Als je wat verder bent. Wat meer bekendheid. Dan. Uh, ja. We zullen zien. We zullen zien. In ieder geval. Het begin is er. En ik ben al heel, uh, ik ben al heel blij met uh, jullie enthousiasme. Ja. Dat is, dat Echt was... uh, super uh, Nogmaals, ja. luisteraars de, de hele symboliek van de cd uh, kunt u terugvinden op, uh, op haar website uh, ja, ik, wist, ik, kon, ik kon geen nummer zoeken Dus jij mocht een nummer voor jezelf uitzoeken En welke is het geworden? Uh, Flower of Love Zullen we eerst even gaan luisteren? Gaan we doen Gaan we luisteren More affection Wel even een applausje ja, maken, hè? Ja. Zeker weten. Ja, yeah, super. Ja, ben jij dat echt? Ben jij dat echt? echt? <laughs> Ik ben het Laat echt. Laat eens even een heel klein stukje live horen. Een heel klein stukje. Laat eens even klein een klein stukje live horen. Many blijven. days were enough to quench. To quench our thirst for affection. The Sunny days were enough to give. To give our love a bright reflection. Wow. Wow. <laughs> Goed. Uh, nog even uh, snel... Uh, de cd is te koop ja. via jouw website. Ja, en daar komt hij nog een keer. www.voiceofrodes.com R-H-O-D-E-S -E Goed. En je eerstvolgende optreden staat geboekt voor? Uh, op dit moment voor 13 februari uh, in de Centrale Bibliotheek van Haarlem. En dan is er een boekpresentatie van Geert Kimpen. Dus op dit moment een van Nederlands beste schrijvers. Best verkochte schrijver. En ik mag daar drie... Uh, Liefdesnummers zingen. Het is dus een dag voor Valentijnsdag. Oh ja. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Dus dat is door Harm, uh, Herman Harms uh, georganiseerd. Oké, okay, 13 februari in de Centrale Bibliotheek van Haarlem. Goed. Ja. We wensen je al het goeds toe. Super. En uh, wellicht zien we je. En dat hoop ik dan met ja. velen van met mij live hier bij Jazz Behind the Beach. Nou, wie weet. Lijkt me hartstikke leuk. Zeg, dankjewel. Hartstikke bedankt voor je komst. Yes. En dankjewel. tot de volgende keer. Ja, Heel veel succes. En Herman heeft het goed gedaan, hè. Op mijn verjaardag zou uh, feestje plannen. Ja. ja, van je hoopje moet je het hebben. Ja. Heel goed. Jan, ik ben wel een beetje aardig voor je hoor, vandaag. Dank je. Dank Heerlijk, hè? He? de muziek van Bluff op de Salvoerdse Radio. Jorde, alles is liefde. Zo dadelijk het gedicht van de week. Het zijn twee korte gedichten achter elkaar, maar eerst het dier van de week. Ja, en deze week staat uh, Sam in de schijnwerpers. Hij is groot, prachtig en een beetje eigenzinnig. Hij heeft al eens eerder in deze rubriek gestaan, maar helaas heeft dat nog, niet, nog geen baasje voor hem opgeleverd. Sam is een, een van de langzitters uh, in het asiel en daarom mag hij nog een keertje op herhaling. Deze stoere kater wil graag een huis voor hem alleen, zonder soortgenootjes en kleine kinderen. Hij gaat er erg graag naar buiten om muizen te vangen. Dat vindt hij fantastisch en doet hij als de beste. Slapen behoort tot een van zijn meest favoriete bezigheden. Spelen met een touwtje of een veertje vindt hij ook leuk. Maar Sam is geen knuffelkat en hij wil niet worden opgetild. Als je hem beter kent en hem in zijn waarde laat is het echt een geweldig leuke en vriendelijke huisgenoot. Bent u inmiddels gevallen voor deze mooie grote kater en kunt u hem een huis bieden dat hij zo verdient? Kom dan snel langs op, om, op, om hem op te zoeken. Dierenthuis, Kennenbeland, Keeselstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken om 5713888. 5713888. En uiteraard via internet www.dierenthuis.nl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 loves you, they just don't always love you I do love Zoonvoorts Radio... met muziek van Maria Mena. Dat was All This Time. Inmiddels kwart voor vijf. De vaste luisteraars van Zalvoet op zaterdag... weten dat het dan tijd is voor het gedicht van de week. Hier is Albert Jan. Ik hou van buiten... Waar de vogels fluiten Waar de tulpen bloeien Daar wil ik op gaan groeien Ik hou van buiten Met de wind in mijn haren Voor mij zijn er buiten geen gevaren Buiten leven Dat kan ik wel jaren Ik hou van buiten Waar de bladeren van de bomen waaien En de vliegende kraaien Ik wil voor altijd buiten blijven en buiten mijn gedichten schrijven. Duinen, zon, strand en zee. Ga wandelen en neem mooie momenten mee. Met je blote voeten door het zand zoek je een plekje op het strand. Eén moment voor jou alleen. Prachtige uitzicht en even niemand om je heen. Lekker wegdromen, seconden, minuten. Nee, uren, zodat ik dit moment nog lang kan duren. Dat was hem weer het gedicht van de week bij CFM. Dankjewel, Albert Jan. En heb je ook een uh, gedicht van de week? Stuur hem dan naar redactie.zierfM.nl. En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio's rond kwart voor vijf. Salfoortse Radio van Marvin Gaye. Geweldig. Hey, let's get it on. Ja. Nou, we zijn heel benieuwd uh, wat ze bij uh, entertainment voor jullie, uh, allemaal gaan doen. Of wat Roy gaat doen. Goedemiddag Roy. Goedemiddag, ja, Roy. goedemiddag. Wat we gaan doen. Ja, Lekker veel muziek draaien had ik besloten vandaag. Lekker veel muziek. Nog ja. mensen die gaan bellen of uh, iets dergelijks. Ja, natuurlijk, uh, altijd, natuurlijk uh, Elke week popstar Henry met het showbiznieuws. nieuws. En verder is het een beetje, het lijkt wel een beetje komkommertijd in dat wereldje. Komkommertijd. Ik heb... Uh, ik heb... Uh, bekende, uh, ik heb gehoord dat uh, Patty Bart en Alex... Samen een uh, liedje gaan doen. Alex van de Bosje Rode Rozen. Oh, echt waar? En uh, <laughs> ik heb Alex gebeld. Maar uh, die neemt niet op. Niemand neemt op. Dus uh, we gaan kijken of we Alex nog kunnen bereiken. Ik ben wel benieuwd wat voor liedje het precies het gaat worden. En uh, verder uh, gaan we gewoon lekker veel muziek draaien. Mensen kunnen platen aanvragen. Het showbiz nieuws natuurlijk. Met Popstar Henry. En uh, ik heb ook nog een, een grappig geluidsfragment... In een, uh, ja, in een vliegtuig. Dat uh, eigenlijk uh, ja, wordt gedreigd met een noodlanding. Terwijl die helemaal niet gaat komen. Oh, oké. Okay. Dus uh, daar uh, gaan we het ook over hebben. Genoeg reden om te blijven luisteren in ieder geval. Ja. Entertainment voor yous er dadelijk met Roy van Buringen. Uiteraard heel veel plezier bij die uitzending. En onze uitzending die zit er alweer op. Ja, maar... Maar morgen, morgen, morgen, morgen, ja, morgen. vertel, vertel, vertel. Morgen, morgen. Zondag in Kennenblad mogen wij ook doen met z'n tweeën. Gezellig. Dat nou, uh, gaan we doen. Alex is erbij. Oh, wacht. Oh, Alex, ja, ja. wat zei je? We bellen zometeen Alex. In de uitzending ik krijg ik net een sms Alex van hem. een bossie rode rozen. Ja. Nou, Goed. Geweldig. Nou Rob, wij mogen morgenmiddag weer om twee uur. Nou, dat gaan we doen. En dan gaan we zik doen. En dat staat voor? Zondag in Kennemeland. Ik zeg altijd zandvoer in Kennemeland. Wat is Roma en Alten? Nou, we weten in ieder geval dat uh, Bloemendaal morgen weer begint met voetbal. dit is als uh, over vandaag. Ja, Geweldige ja. overwinning. 7 tegen 0 tegen Top. Dit was een topwedstrijd, hè? En morgen hebben we Cherk de Blauw in de uitzending voor Bloemendaal. Ja, tussen twee en 5. Graag tot dan en bedankt voor het luisteren. Dag, dag en tot morgen. Of things in